Het Openbaar Ministerie brengt mensen die hebben gedreigd met een verwijzing naar de schietpartij op speciale themazittingen voor de rechter. Op 29 juni en 6 juli handelt de rechter die zaken achtereen af. Onder meer op Twitter werd gedreigd met een herhaling van de schietpartij. Het OM neemt de zaken serieus en noemt de bedreigingen zeer ernstig.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 De agente die bij de schietpartij gewond raakte is gisteren ontslagen uit het ziekenhuis. Een omstander van 72 die ook gewond raakte ligt nog wel in het ziekenhuis. Kroonprins Willem-Alexander heeft tijdens het staatsbezoek in het Duitse Dresden een pleidooi gehouden voor zonne-energie. Hij verwees daarbij naar de gevolgen van de tsunami in Japan. De actuele gebeurtenissen in Japan onderstrepen nog eens nadrukkelijk hoe belangrijk het is... het aandeel van zon, wind en water in onze energievoorziening te verhogen, zei Willem-Alexander. Hij hield zijn toespraak om een bijeenkomst over schone energie. De prins zegt dat vooral moet worden ingezet op zonne-energie... omdat er elke 30 minuten genoeg zonlicht op aarde valt om de wereld een jaar lang van energie te voorzien. Ook minister Verhagen vindt dat er moet worden gewerkt aan duurzame energie. Dat stimuleert het kabinet ook, zei Verhagen in nieuwzuur in een reactie op prins Willem-Alexander. Maar volgens Verhagen duurt het zelfs als je nu alles op alles zet... nog 40 jaar voordat je helemaal op duurzame energie kunt overgaan. In de tussentijd moet je werken aan een verstandige mix... waarbij kernenergie een rol kan spelen, zei Verhagen. De shorders in de Rotterdamse haven schorten hun staking vanavond laat op. De bonden gaan komende nacht weer onderhandelen met de werkgevers. Shorders zetten containers vast op schepen en kaders en maken ze los. Bij een van de shordersbedrijven gaat het conflict over de loonstijging. Bij een ander bedrijf gaat het over flexibilisering. Om 11 uur, deemdze, een paar minuten geleden, hervatten de shorders het werk. De vakbonden zeggen dat de staking in de Rotterdamse haven mogelijk doorgaat als er om 6 uur morgen vroeg geen akkoord ligt. Voetbal dan: PSV en FC Twente zijn uitgeschakeld in de Europa League. In de kwartfinale verloor FC Twente met 3-1 van Villarreal. Dat het vorige week de uitwedstrijd ook al had verloren. In de tweede helft moest Twente met 10 man verder omdat Team Dali rood kreeg. PSV speelde gelijk, tegen Benfica werden 2-2. Vorige week waren de Portugezen met 4-1 te sterk. Met de uitschakeling van Twente en PSV zijn de laatste Nederlandse clubs uit de internationale toernooien van dit seizoen verdwenen. Caro Emerald heeft twee 3FM Awards gewonnen. Bij de uitreiking in de gashouder in Amsterdam won ze twee awards. Ze kreeg de prijs voor beste zangeres... en haar album Deleted Scenes werd verkozen tot beste album. Guus Meeuwis werd beste zanger, beste artiest pop was Bluff... en Go Back to the Zoo kreeg de award voor beste band. De 3FM Awards zijn publieksprijzen die sinds 2005 jaarlijks worden uitgereikt. In totaal brachten een half miljoen mensen hun stem uit. Het weer het is wisselend bewolkt. Morgenochtend vrij zonnig, maar later ontstaan er enkele stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 13 graden in het noordwesten, tot 17 in het binnenland. Tot zover dit NOS-journaal. Er is verkeersinformatie: er staan twee files en beide worden ze veroorzaakt door wegwerkzaamheden. Op de A10 de ring Amsterdam, watergaans meer richting de Nieuwe Meer, tussen Kuraai en de Nieuwe Meer, 3 kilometer. En op de A50 os richting Arnhem, er staat tussen Heteren en Renkum, 3 kilometer.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 Zeven doden bij de schietpartij in Alphen aan de Rijn. En een man schiet in Buffalo een politieagent en een vrouw dood. En precies op dat moment presenteert de Koninklijke Nederlandse Schuttersassociatie haar nieuwe campagneplan. De schietverenigingen gaan actief middelbare scholen benaderen om leden te werven. Ze op leerlingen vanaf een jaar of twaalf. Want je bent nooit te jong om de edele schietsport te leren. Wat heeft de Koninklijke Nederlandse Schuttersassociatie... toch een geweldig gevoel voor timing. Once time, a long, long time ago. Some pain and misery And now you are standing And said, let me know Through my burning tears, I saw you Someday, but time has made some changes, turned me upside down. Geboren op de plantage in 1925 en zoals te hoort later bluesanger geworden. B.B. King en Ain't Nobody Home. Welkom bij de donderdagaflevering van het Oog met de volgende onderwerpen. De operatie Unified Protector, bedoeld om de Libische burgers te beschermen... verloopt bevredigend volgens de NAVO. Alleen, ja, waarom verovert Gaddafi dan nog steeds terrein? Moet er niet een tandje bij? Daarover vergaderden in Berlijn de ministers van Buitenlandse Zaken van de NAVO-landen. Straks contact met Uri Rosenthal. Ik ben er voor de reiziger met een grote R. Dat is een gezegde van verkeersminister Schultz van Hagen. Maar door een ongelukkig interview met de nieuwe directeur van ProRail... twijfelt de Tweede Kamer nu aan haar beleid. Het centrale adjectief in de Nederlandse taal is momenteel het woord leuk. Alles moet leuk zijn. Het huwelijk, de kinderen, de baan... de vakanties, de auto en de politici. Maar als alles leuk moet zijn, wordt alles op den duur... behoorlijk saai en vervelend. Citaat uit het boek Waarom we lachen... van cultuursocioloog Anton Zijderveld. Het verschijnt morgen en straks een gesprek met de auteur... over de oorsprong van humor. En... De trombone, de schuiftrompet, wordt meestal in verband gebracht met een fanfare of een dorpsharmonie. Maar dat gebeurt niet op het Europese trombonefestival dat vanavond van start ging in de Rotterdamse Doelen. Kan het imago van de trombone worden verbeterd? Nou, antwoord op al die vragen in deze aflevering van Het Oog... maar eerst het nieuwsoverzicht van vandaag. Donderdag 14 april. De agent die is overleden in het Groningse Buffalo... is doodgeschoten met zijn eigen dienstwapen. Dat zegt justitie na een eerste onderzoek. Maar op straat is geen ander wapen dan een politiewapen gevonden... en het is daarom aannemelijk, en we gaan ervan uit... dat de verdachte inderdaad het politiewapen heeft gebruikt. De politie kwam af op een melding van geweld in een woning. Daarbij overleed een 29-jarige medewerkster van de zeehondencrash in Pieter Buren. De arrestatie van de verdachte, een 25-jarige uitgeprocedeerde asielzoeker, liep helemaal uit de hand. Heel dichtbij werd er gewoon geschoten en je hoort ook echt, uh, echt de knal. Ik heb alleen gezien dat politieagenten die kant op brenden, echt echt uh, hieromheen, daaroverheen. en al schietend die kant op gingen. De inwoners van Buffalo zijn geschokt door de gebeurtenissen. Dat er dus iemand dood was gekomen en dat het dus allemaal red en roer was in het dorp. En uh, ja, het brengt je avond toch wel helemaal van slaag. NMA-topman Pieter Kalpfleisch wordt verdacht van liegen. Hij zou een bevriende rechter hebben gevraagd de zaak te behandelen van een bekende van hem. En hij ontkende dat onder Ede. Justitie is nu een onderzoek gestart en daarom heeft Kalpfleisch per direct zijn werk bij de Nederlandse Mededingsautoriteit neergelegd. Volkomen terecht vindt minister Verhagen. Ik vind dat hij een goed besluit genomen heeft, aangezien juist die onafhankelijkheid en de integriteit van de RMA niet aan discussie moet staan. De zakenman die benadeeld zou zijn, is blij met de ontwikkelingen. Het schandaal uh, duurt nu al 17 jaar en inmiddels is aangetoond dat wat we altijd hebben gesteld en waarvan heel veel mensen hebben gedacht van, dat kan toch helemaal niet, corruptie bij de rechtbank daarna, dat dat waar is. Tijdens het staatsbezoek aan Duitsland wandelde Koningin Beatrix vandaag door de stad Dresden. Onder een paraplu en door een haag van mensen. Majesteet, ik heb een bitte. Die ellen trekken zich Ach ja, maar het wordt zeer nass. Er heeft iemand een scherm over onze kop. Dan vergeet dat alles. Dat is niet einfach. De koningin is razend populair in Duitsland. Bondspresident Wolff is heel wat minder geliefd. Helemaal uh, werd hij bekogeld met eieren op de markt van Wiesbaden. Zou Wulf jaloers zijn op de populariteit van de koningin... en van de Nederlandse politici? Nou, misschien wel als hij dit fragment had gehoord. Ik, ik begrijp waar? dat men positief was. Wat dus, positief? Uh... Ze vindt u een hele leuke man? Ja, echt waar. Echt waar. dank u wel. Ja. Dan ga ik weer mijn best doen vandaag. Ja. Mark Rutte was vandaag een half jaar precies aan het roer van Nederland. En dan kolonel Gaddafi, want die is nog steeds aan de macht in Libië... Ondanks meer dan 2000 luchtaanvallen van de NAVO. De bondgenoten zijn verdeeld over de vraag hoe ze de kolonel moeten verjagen. We zijn ons eenig dat er in Libië geen militaire, maar een politieke oplossing zal Duitsland wil dus een politieke oplossing, terwijl Frankrijk meer in militaire acties ziet. De porte sur les moyens d'atteindre cet objectif. We hebben ons pensé que une interventie militaire était nécessaire. Je reviens pas, elle se poursuit. Ook vandaag bombardeerden de NAVO-troepen de hoofdstad Tripoli. De Libische televisie toonde meteen beelden van Gaddafi die triomfantelijk door de stad reed. SUV, fist en waving his arms in the air. En herinnert u zich nog de 63-jarige vrouw die vorig maand moeder werd? Nou, die is helemaal niet zo oud eigenlijk. Want de 94-jarige actrice Sasa Gabor en haar 67-jarige man willen ook graag een baby. En het gaat lukken. Het is waar, ik spende tot 100.000 dollar. Wauw, wauw. Maar yeah. dan is het gedaan, het is dat was nieuws vandaag op radio en tv. En hier zit Helene Ekker en ze las de kant vanmorgen. Ja, de regelgeving in Nederland maakt een gemiddeld nieuwbouwhuis... 50.000 euro duurder dan nodig. Ambtenaren hebben volgens een bericht in de Telegraaf... zoveel regels bedacht dat die halve ton opgaat aan... de uitvoering van milieuregels, bouwvoorschriften, archeologievoorwaarden... flora- en faunaregels en waterschapseisen. En dat blijkt allemaal uit een studie en opdracht van een bouwbedrijf. Er zijn boeken volgeschreven over het winnen van oorlogen. Over nederlagen wordt minder geschreven. En daarom is een boekje dat maandag wordt getoond door het Drents archief erg zeldzaam. Dat blijkt uit een artikel in de Volkskrant. Het is een notitieboekje uit 1945 van een Duitse officier. Het bevat waarnemingen van Duitse soldaten op de vlucht. De laatste woorden schreef de officier op 15 april 1945. Wat zal er nu gebeuren? Ik weet het niet meer. Ook in de Volkskrant aandacht voor een brief van een kleine 80 hoogleraren ecologie... die morgen in Den Haag wordt gepresenteerd. Ze protesteren ermee tegen de bezuinigingen van het kabinet op het gebied van natuur. Een van hen vertelt dat hij wist dat het erg was... maar toch nog schrok toen hij zich verdiepte in de bezuinigingen. Hij zegt... Er zijn eigenlijk maar twee terreinen waarop dit kabinet disproportioneel bezuinigt. Cultuur en natuur. Op natuur 60 procent, oftewel 300 miljoen van de 500 miljoen terwijl in alle andere sectoren hoogstens 4 tot 5 wordt gekort. Dat is toch merkwaardig. Nog merkwaardiger is het dat er geen enkel beleidsstuk aan de grondslag ligt. Er ligt helemaal geen visie op de toekomst van het landelijk gebied. Nergens is een uitgewerkt stuk waarover je kunt discussiëren. Nederlandse wetten en de manier waarop de overheid zijn werk doet... zijn van steeds slechtere kwaliteit. Dat zegt vicevoorzitter Cenk Willink in het jaarverslag van de Raad van State... waar Spits over schrijft. Volgens Cenk Willink moeten burgers als gevolg daarvan onnodig vaak naar de rechter... om een conflict met de overheid uit te vechten. En de Telegraaf gaat in zijn commentaar in op het onverdoofde slachten. De krant schrijft... De Nederlandse politiek heeft zich door een splinterpartij op sleeptouw laten nemen... en stevend nu af op het verbieden van de rituele slachting van dieren. De Telegraaf is het daar niet mee eens. De grondrechten van gelovigen dienen ook in Nederland zwaarder te wegen... dan het belang van dieren. Middelbare scholen zitten niet te wachten op een ledenwerfactie van de organisatie van schietclubs, de Koninklijke Nederlandse Schutters Associatie. Jij had het er ook al over, hè? Ja. ja. De voorzitter van die club zei vandaag inderdaad daar dit najaar mee te willen beginnen, omdat het aantal jeugdleden bij schietclubs daalt. Trouw vroegen een aantal onderwijsorganisaties om een reactie. We zijn moordicus tegen, zegt een woordvoerder van de VO-raad. Een belachelijk plan, zegt een ander. Wie bedenkt daar nou zoiets? Nou, de koninklijke Nederlandse. Dat is <laughs> zelfs financieel. Nicolas Sarkozy, de Franse president, die heeft de smaak helemaal te pakken. Na het vliegverbod boven Libië heeft hij een tweede no-fly zone ingesteld. boven de villa van zijn vrouw aan de Côte d'Azur. waar het echtpaar tijdens de paasvakantie niet gestoord wil worden. Het AD stelt. Piloten zijn gewaarschuwd. Het luchtruim bo boven Cap Nagra aan de Middellandse zeekust is verboden terrein. En de boetes kunnen oplopen tot 40.000 euro of zes maanden cel. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Ik haal mijn hart van... By...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 heeft je de visser ooit ontdekt door de lokale zender Gouwestad Radio in Gouda. En inmiddels heeft zijn het debuutalbum De Koek uitgebracht. Daarvan kwam hartslag. Ja, het gaat dus niet helemaal goed met de NAVO-operatie in Libië. Althans, de opstandelingen komen niet veel verder... en het leger van Gaddafi houdt behoorlijk stand. In Berlijn spraken de NAVO-ministers van Buitenlandse Zaken... over hoe het verder moet met Unified Protector. En ook onze minister van Buitenlandse Zaken, Oei Rosenthal, was daarbij. Goedenavond, meneer Rosenthal. Ja, we lezen de hele dag berichten over uh, de Fransen en Engelsen... die de militaire strijd willen opvoeren... en de Duitsers die daar juist tegen zouden zijn. Uh, was die spanning te merken op die vergadering... In Berlijn. Ik zal het u eerlijk zeggen, ik heb weinig van dat soort spanningen gezien en gemerkt, als die er al, al waren. Ja, die uit is misschien in de wandelgangen, hè, van onder nee. een kopje koffie. <laughs> nee, ook niet in de wandelgangen, waar ik, waar ik alle betrokkenen natuurlijk ook wel tegenkom en spreek. En waar het om gaat, is dat toch, uh, en dan kom ik ter zake op wat er dan wel... ...opgemerkt kon worden. Ja. Uh, dat is dat er uh, vooral is gepraat over de noodzaak om uh, vastberaden uh, met de NAVO te werken in de uh, situatie met Libië en ook uh, daarbij vooral vasthoudend te zijn en zo nodig ook uh, geduld te oefenen. Maar Dat neemt niet weg dat sommige landen zoals Frankrijk en Engeland zeggen... van we willen grondaanvallen uitvoeren, precisiebombardementen. Andere landen zoals Nederland dat niet doen. Andere landen daar weer helemaal tegen zijn zelfs. Dat is toch niet vastberaden? Uh, wat vastberaden is, is de, de afspraak om... Uh, mag ik het zo zeggen, de, de verworvenheid van de Veiligheidsraadsresolutie in 1973 met een opmerkelijk eensgezind mandaat vanuit de Verenigde Naties... om uh, dat niet te verspelen. En ons dus inderdaad te houden aan datgene... wat de Veiligheidsraadsresolutie heeft opgeleverd... namelijk de noodzaak van een uh, beschermen van de bevolking... Uh, wapenembargo en een no-fly-zone. Niet minder, zeker niet, maar ook niet meer. Dus geen precisiebombardementen... Dus uh, vasthouden aan datgene wat in, dit, in die veiligheidsraadsresolutie is gezegd. En daarbij komt ook dat nog eens is geconstateerd dat de resultaten die tot nog toe geboekt zijn door de uh, Unified Protector Mission, dat die resultaten er uh, mogen zijn. Dat er wel degelijk uh, effectief wordt geopereerd, uh, dat natuurlijk wanneer het gaat om de uh, akelige toestanden uh, in uh, Misrata... dat daar uh, uh, echt een hele stevige uh, actie op moet worden gezet... met de middelen die de NAVO beschikbaar heeft. Ik zeg er ook, volstrekt open daarin zijn... Uh, ik zeg erbij dat in de NAVO-raad ook is gezegd... dat wanneer we inderdaad uh, geduld oefenen... en dus duurzaam verder moeten met deze missie vooralsnog dat het dan noodzakelijk kan zijn om meer middelen inderdaad ter beschikking te stellen. Secretaris-generaal Rasmussen heeft uh, verklaard dat hij op zoek is naar meer vliegtuigen. Die, die zouden wij toch wel kunnen leveren in Nederland? We hebben er toch? Die hebben we er, maar van onze kant geldt dat, wij, uh, dat de Nederlandse regering vindt... dat ze een uh, fair share, een, een, een passend aandeel in de missie uh, levert. Dat is ook uh, vandaag weer eens bevestigd. Men is heel tevreden over datgene wat wij doen, ook de effectiviteit van waarmee we werken. De anderen vinden het niet erg dat wij niet met die precisiebombardementen meedoen? Nee, dat, vind, dat, heb ik, uh, dat heb ik niet gehoord en om u, om u gerust te stellen, meneer Van Wezel, niet in de zaal en ook niet in de wandelgangen. Dus uh, dat is niet aan de orde gesteld. Wat wel aan de orde is gekomen is een oproep aan een aantal lidstaten van de NAVO en ook aan een aantal andere landen natuurlijk, buiten de NAVO... om, wanneer ze tot nog toe nog niet hebben meegedaan... om dan toch te zien of dat nu wel zou kunnen. Dank u zeer voor uw commentaar, minister Roosentaal. Goedenavond. Goedenavond. Ja, vastberaden minister van Buitenlandse Zaken, dus over een even vastberaden NAVO. Robert van der Roer is diplomatiek expert en groot kenner van de verhoudingen binnen het bondgenootschap. Goedenavond ook. Goedenavond. Nou ja, dit vond ik een heel geruststellend vraaggesprek met de Oerie Roosentaal van uh, Alles Pies en vree in Berlijn. Hè? We kunnen allemaal rustig gaan slapen. Heerlijk. Maar was het maar zo? Uh, ik denk toch dat de heer Roosentaal uh, de zaken zonder voorkeur uh, afschildert, dan ze in werkelijkheid zijn. Ik denk dat de NAPO wel degelijk uh, problemen heeft op dit moment om uh, twee oorlogen uh, te voeren. En uh, dat is op zichzelf geen schande. Maar uh, die problemen die zijn, uh, die zijn er altijd bij oorlogvoering. Maar uh, wat, wat zich nu toch wel enorm vreekt is wat, wat gebeurt er als de Amerikanen op de, op, de, ja, op de achterbank gaan zitten. Nu Europa het zelf moet doen. Ja, en Europa kan het niet. En als je, als, je, als je naar de cijfers kijkt, dan zie je dat van de uh, 28 lidstaten op dit moment maar een, ja, een handjevol uh, in actie uh, is. Er zijn 14 van de 28 landen die echt daadwerkelijk meedoen. Nou, daar is Nederland dan een van. Ja, en de Fransen en Engelsen doen heel, heel veel, hè Robert? De Fransen en Engelsen doen heel veel. Ja, en de Belgen doen heel veel. En de Noorden en de Canadezen en de Denen doen ook heel veel. En ik wil nog wel eens even zeggen dat België doet mee. En dat is een land dat geen regering heeft. En ik zeg dat omdat Nederland zich toch ook in diplomatieke kring vaak een beetje verschuilt... achter het feit dat dit land met een minderheidsregering opereert. Maar dat geldt ook voor de Noorden. En dat geldt ook voor de Canadezen. En de Deense regering staat heel slecht in de opiniepeilingen. Dus ik sprak vanavond nog een hoge diplomaat... en die zei, um, we zijn teleurgesteld in Nederland. En we gaan dat natuurlijk niet uh, rondkrijzen in de Noord-Atlantische Raad. Maar ja. iedereen die een beetje... Uh, en daar reken ik toch meneer Rosenthal ook toe... Ja, want dan Rosenthal... Die, althans, daar wordt voor, hij uh, voor betaald. Ja, maar en Rosenthal zegt dat net... Dat met beneden zijn stand opereert. Ja, Rosenthal ontkende dat net, hè? Want hij zegt van iedereen heeft tegen mij gezegd... van uh, jullie nemen een fair share in de operatie. We zijn daar heel tevreden mee. Ja, maar... Nou ja, misschien dat hij nog niet lang genoeg uh, meeloopt in het uh, diplomatieke circuit. Maar het wordt niet flat out in je gezicht gezegd als uh, bondgenoten teleurgesteld zijn over je bijdrage. Um, het wordt uh, in, in de op ministersniveau werkt dat niet zo. Maar als hij zijn oor te luisteren zou leggen bij zijn diplomaten. En is uh, wat in de wandelgangen bij de NAVO zou rondlopen niet tijdens een top, dan zou hij wel degelijk horen dat uh, men, uh, ja, men zich uh, ver, ja, toch verbaast over de, dat een land als Nederland... dat tien jaar geleden in de voorhoede in, in Kosovo opereerde... en nu zo beneden zijn stand opereert. Maar zij, weten, zij zijn toch goed geïnformeerd? Zij weten toch ook hoe dat ligt in ons parlement? Met bijvoorbeeld de PVV die dat niet wil. En dat kunnen ze toch weten? Ja. Dat kunnen ze weten. En het is ook op zichzelf: binnen de NAVO er zijn er meer landen die dit soort problemen hebben. Ik heb ze net geschetst en ik heb er een paar genoemd. En dat, daar is op zichzelf ook wel begrip voor. Maar het is wel het feit dat Nederland. Uh, uh, op zichzelf een goede reputatie heeft... en dat er ook een heel duidelijk mandaat ligt... in die resolutie 1973. Waar, uh, en er staat ook in... alle noodzakelijke middelen. De, en het is gewoon een cool feit... dat Nederland niet die noodzakelijke middelen... middelen inzet en eigenlijk... een beetje war by parliament speelt... door zich... Uh, door zich binnen zijn kamers bij de NAVO te beroepen op... er is geen draagvlak. Ja, ja, en dat, dat is wat je uit. natuurlijk nu meneer Roosentaal niet hoort zeggen. Ja. Uh, wat je Roosentaal hoort zeggen is... We, we, we doen al een heleboel, onze F-16's doen mee aan de handhaving... van het wapen en bargo en het uh, vliegverbod. Uh, het punt is natuurlijk die grondaanvallen, hè? dat we daar niet aan meedoen. Denk je dat de druk gaat worden opgevoerd op Nederland... om daar ook aan mee te gaan doen? Er is op dit moment, ik hoorde dat net nog, als je... ...met mensen op Shape uh, spreekt... ...dat is het militaire hoofdkwartier van de NAVO in Mons... ...er is gewoon geen enkel... Uh, uh, ...mandaat of draagvlak... ...in de NAVO voor boots on the ground... Helemaal niet. Uh, daar is ook helemaal geen discussie over. Uh, ik, hoor, ik, ik hoorde dit net van iemand die... Uh, adviseurs van uh, SACUR, de hoogste militaire bevelhebber van de NAVO... het enige wat op dit moment uh, een optie zou kunnen worden. En dat is dus ook al weken zit dat in de tombola van ideeën. Dat is het bewapenen van de rebellen. Maar daar, ook daar wordt nog uh, juridisch verschillend over gedacht. Uh, nee, maar precisiebombardementen, daar gaat het om. Of onze luchtmacht daar niet ook aan zou kunnen meedoen. Dat, dat willen de Britten en de Fransen kennelijk niet aan meedoen op dit moment. Want uh, ja, er wordt ook gevraagd... dat dus hoor je net Rosenthal ook weer zeggen... het wordt niet aan ons gevraagd. Maar uh, de, de praktijk bij de NAVO is ook... dat Nederland heel vaak dingen zelf heeft aangeboden. En dan wordt dat daarna formeel gevraagd aan de NAVO. Maar het begint met dat je het zelf aanbiedt. Nederland uh, vervult op dit moment... een rol van mini-corvée. En iets anders kan ik het toch echt niet noemen... Als je het, zeker als je het afzet naar de prestaties... in het, in het verleden. En meer wordt het ook voorlopig niet... Um, ik denk echt dat we... Uh, Resumerend, uh, Robert. Ze vinden ons het slapste jongetje van de klas geworden. Nou, dat zullen ze zo niet zeggen. Maar ze, zijn, uh, ze bekijken ons met een scheef oog. En die hoort de afgelopen weken voortdurend Nederlandse diplomaten... met vol zelf roepen, wij zijn de Rizé van de NAVO. Uh, zo zo perciperen Nederlandse diplomaten het. En dat hoor je inderdaad ook minister Roventaal niet zeggen. Nou, hopelijk zeggen zijn eigen diplomaten dat nog een keer tegen de minister. Ik, ik, ik, ik dank je wel, Robert van der Roer, diplomatiek expert te België. En dan gaan we gauw naar Den Haag, want een nogal ongelukkig interview... van de nieuwe chef van ProRail in een krant heeft veel ellende veroorzaakt... voor minister Schulz van Hagen van Verkeer en Waterstaat. Marion Goud heet ze, en ze zei in NRC Handelsblad... dat ze de problemen op het spoor voorlopig niet kon oplossen... en dat de reizigers niet haar prioriteit hadden. Nou ja, dan is er nog de Nederlandse spoorwegen, die andere club op het spoor... die onlangs besloot om nieuwe houders van een voordeelurenkaart... in de avondspits geen korting meer te geven. Nou ja, dat maakt de Tweede Kamer dan heel boos... en dan moet minister Schults weer verantwoording afleggen. En dat werd weer gevolgd in Den Haag door Joost Vullings. Goedenavond, Joost. Ja, hallo, Max. Zet, het blijft een boeiend verhaal, hè, de relatie tussen het spoor en de Nederlandse politiek. Ja, dat, dat is het zeker. Het is een beetje eh, als debatteren... over het Nederlands elftal, eh, over de opstelling daar, daarover. De emotionele betrokkenheid is bijzonder groot. Eh, iedereen weet het beter. Maar ja, je gaat er niet over. De Kamer niet, de minister niet, de bondscoach beslist. En zo is het ook met de NS en ProRail. Eh, daar beslist de directie van die bedrijven over wat er eh, allemaal moet gebeuren. Zo is het sinds 1938 al geregeld in ons land. Nou ja, tot 1995 kreeg de NS dan nog wel subsidie van het Rijk. Nou ja, zo Relatie, dat geeft je dan nog iets meer macht. Maar goed, ook dat is verdwenen. Ja, en dan toch maar debat naar debat. Want hiervoor, uh, denk ik een maand, twee maanden terug... ging het dan weer over toiletten in sprinters. Een hoop uh, ophef. Maar ja, uiteindelijk gaat de Nederlandse politiek... niet over toiletten in treinen. Dus met andere woorden, al die Kamerleden die zelf uh, op weg van Groningen... naar Den Haag stil hebben gestaan, die, die, die worden dan heel boos op de minister. Maar ze gaan er helemaal niet meer over. Nee, nee ja, zeer beperkt. Maar kijk waar ze dan nog wel over gaan... is bijvoorbeeld de aanleg van nieuw spoor, de budget voor het onderhoud. Hè, dat is de ProRail, die club die onderhoudt de Nederlandse rails. En een ander belangrijk moment is altijd de, de, de zogenaamde concessieverlening. Nou, zeg maar gewoon de vergunning van de NS om op het hoofdrailnet te rijden. Nou, dan worden er ook prestatieafspraken gemaakt. Dus hoeveel treinen moeten er op tijd rijden? Maar ja, die, uitspraken, of die afspraken zijn niet uitputtend. Minister Schult zei vanavond het volgende dan. Over. Er is altijd uitgebreid discussie op het moment dat een concessie wordt verleend... aan welke partij dan ook, waar wij als Rijk op willen sturen. En als wij dat dan op een gegeven moment vastleggen... dan moeten we de andere dingen ook loslaten. En loslaten is ongelooflijk moeilijk, uh, merk ik. Maar ik blijf erop hameren dat je dat dan ook moet doen. En ik wil dus ook niet iedere keer dat er toch iets anders gebeurt... dan wat wij niet hebben vastgelegd... dat wij dan alsnog weer daarin springen en die taak weer op ons nemen. Daarom ben ik daar zo consequent in. Ja, loslaten is moeilijk, dus ja, minister Schultz is niet van plan om in te grijpen bij de voordeelurenkaart. De korting in de avondspits gaat verdwijnen voor mensen die zo'n kaart in de toekomst gaan aanschaffen. Het valt buiten de afspraken, dus de politiek kan er niks aan doen, behalve een hoop lawaai maken. Ja, je zult zonder twijfel gelijk hebben hoor. Maar ik kan me herinneren dat we hier de directeur van de, de spoorwegen, was dat? Niet van ProRail, op bezoek hadden tijdens al die problemen van de winter. En ja, die was toch redelijk onder de indruk van hoe vaak hij in Den Haag moest komen. om verantwoor, verantwoording af te leggen aan de minister en aan de Tweede Kamer. Dus die had het gevoel, ik word wel, wel vaak door Den Haag op het matje geroepen. Ja, dat gebeurt wel inderdaad heel vaak. Eh, eh, omdat ze formeel niet te zeggen hebben, is natuurlijk een andere manier. Gewoon de druk opvoeren. En dat zie je, wat de Tweede Kamer dan vaak. Doet in, in samenwerking met, met de media en als de minister dan ook vindt dat de NS of ProRail geblunderd heeft, ja, dan volgt er vaak een goed gesprek. Nou ja, dan, dan geeft de minister aan wat de grieven zijn. Ze is de, de 100% aandeelhouder van dat bedrijf. Uh, uh, dat geeft haar een zekere status. Nou, die concessie ligt er dus eigenlijk, ja, heeft ze dan geen macht. Maar goed, de NS is natuurlijk ook niet blind voor wat er dan uh, in de maatschappij gebeurt. Dus soms dan, uh, ja, dan geven ze wel wat toe, maar het, het hoeft uiteindelijk niet. Ergens in de jaren tien lopen al die concessies af hè, die nu bij de ja, Nederlandse. 2015 spoorweg... is het weer zover. Ja, nou, dan kan de Kamer toch ingrijpen. Dan kunnen ze zeggen, NS en ProRail uh, laat, laten we er weer één bedrijf van maken, zoals de Nederlandse spoorwegen vroeger ook waren. Of laten we ze permanent onder keure zetten. Of dan kunnen ze toch wat? Ja, nou, er is deze winter heel veel over gesproken, toen het zo misging bij ProRail dat al die wissels vastvoren. Maar ja, dat is dan ook weer geen oplossing. Uh, ja, want dan, wat, wat krijg je dan? Dan worden die directies weggeschoven en dan nemen een paar ambtenaren, want daar komt het dan toch. Op neer eh, onder leiding van de minister de regie over. Maar ja, wordt het daar nou beter van? En daar gelooft uiteindelijk ook weer geen kamermeerderheid in. Dus eh, ja, zo blijft eigenlijk alles bij het oude. Dus het eigenlijk weer, gewoon weer wachten op het volgende debat. En dan krijgen we wederom een oefening in machteloosheid. En het patroon is eigenlijk altijd hetzelfde. Hein? In de eerste termijn dan zitten al die Kamerleden, die ook al ook allemaal heel veel met de trein reizen, enorm te schuimbekken en af te geven. Nou ja, dan neemt de minister het woord, of die neemt de zorgen weg, of die zegt een, een gesprek toe met de top van de NS. Ja, en dan gaan we gewoon weer over tot de orde van de dag. En dan zijn publicitair de punten gescoord. De zorgen van de treinreizende kiezer zijn geuit. Maar je zou ook kunnen zeggen ja, dat de kiezer eigenlijk voor de gek wordt gehouden. Want ja, de Kamer wekt toch heel vaak de suggestie die problemen te kunnen oplossen. Terwijl de bewegingsruimte buiten gewoon smal is. Dus al die krantenkoppen als de Kamer wil die voordeelurenkaart behouden. Er is een meerderheid voor. Ja, dat is allemaal hartstikke leuk. En, maar zet uh, geen zoden aan de is het, totaal, het is allemaal voor de bühne. Dus blijft het bij al, die, al, die, al dat getwitter van Ineke van Gent van GroenLinks... vanuit de trein uit Groningen. Ja, precies. Ik uh, dank je voor je verslag. Joost van Links. <tied> zeker Laten we een heel verhaal aan, vastzit uh, Alvaj van de Mi Careta. Want het was ooit de bedoeling dit uh, te laten opnemen... in het kader van de Afro-Cubaanse samenwerking... door een groep Malinese en een groep Cubaanse uh, muzici. En die, uh, die Malinezen kwamen Cuba niet in. Waardoor het een hit werd voor de Cubaanse groep Buena Vista Social Club. Maar de mooie ontknoping is dat de Malinese alsnog nu gekomen zijn... en het opnieuw hebben ingezongen. Alvaj van de Mi Careta dus. Ontzettend gênant is het soms. Je hebt net een mop verteld... en dan lacht er niemand en dan moet je hem gaan uitleggen. En ja, dat kan dan ook eigenlijk helemaal niet humor uitleggen. En toch gaan we het daar nu over hebben. Want filosoof, socioloog, oud-CDA-ideoloog... maar dat is alweer een tijdje geleden... professor Anton Seideveld heeft een boek geschreven... over waarom we lachen. Uh, welkom, Dank. Seideveld. Ja, laten we maar met de deur in huis vallen. Waar waarom lachen we inderdaad? Doen we dat wel? Nou, dat is heel merkwaardig dat, dat er uh, eigenlijk veel meer... nu geprofessionaliseerde lach is. Dus we, we kopen een kaartje... en dan uh, gaan we naar een cabaretvoorstelling... of een stand-up comedian uh, act en dan gaan we lachen. Zodat we, we, zelf, zodat we zelf niks leuks hoeven te en, zeggen ja, tegen elkaar. Ja, precies. We zelf heel weinig onderling, heel weinig grappen maken. We Ga je gewoon naar en het, interessante het zijn natuurlijk ook die Amerikaanse sitcoms... Hè, die, waar, waar dan uh, ingeblikt lachen... Uh, dan wordt er dus naar iedere zin wordt er voor je gelachen. En dan hoef je zelfs ook niet meer te lachen. Dan wordt het al voor je al gedaan. En het die, dat lachen definieert dan de act, of probeert de act als iets, uh, of wat er gezegd wordt, als iets humoristisch te definiëren. Het lachen definieert iets als, als, als humor. Er is natuurlijk geen grote vooruitgang. Gewoon naar het theater gaan om, om daar pligmatig nou, nee, toe te ik lachen. Heb, ik heb daar geen bezwaar tegen natuurlijk. Maar uh, ach, het is wel jammer natuurlijk als, als de humor. Uh, we zijn natuurlijk allemaal enorm serieus geworden. Hè? En een punt is, wat heel belangrijk is. Dat in de humor wordt er een spel gespeeld met vaststaande waarden, normen en betekenis. En nou, die waarden en normen uh, die staan eigenlijk allemaal niet meer zo vast. Ja, dus er valt. Ja, ergens alles, alles grappig geworden. Ja, dus uh, daarom wil ik ook constant het uh, adjectief leuk gebruiken. Alles moet leuk zijn. Maar daar heeft u iets tegen. Het alles leuk? Een, ja, een klank van bleh, leuk. Nou ja, dat, dat, dat, dat wordt natuurlijk een cliché. Wat dan op een goed moment geen betekenis meer heeft. Als je alles leuk gaat noemen. Dan, uh, ik heb je boekje laatst gelezen. Heel leuk. leuk. Ja, heel leuk. Nou, het was een heel ernstig, weet... ernstig tractaat tegen dat populisme. Dat na was... interviews ook altijd zeggen. Ja. Het, het was leuk. Ja. Ja. Ik had uh, Buitenhof de Columns hè, met Plasterk samen. E, een, Plasterk en dan, de hoogste, hoogste eer die je kreeg na afloop, ook van de redactie. Ik zei: Hoe vond je het? Heel leuk. En dan kreeg je op straat dan kwam er iemand van: Ik heb je zondag gezien op Buitenhof. Het was heel leuk. Waar het, ging het ook weer over? Wat wilt u dan horen? Het was interessant. Ja, het was interessant. Ik ben het helemaal niet mee eens. Je bent heel bekend voor een boek over de staccato-samenleving. Ja, ja. En het CDA. En ja. de en ja. normen. En ja. populisme en weet ik veel wat. Ja. Ja. Uh, hoe lang bent u al met het onderwerp humor bezig? Oh, dat sinds, uh, mijn eerste artikel dat was een kritiek op Freud. Heel eigenwijs. Ik dacht, ik zal het meteen maar goed aanpakken. En dat was in 1967 in New York gepubliceerd. Toen uh, was ik net een New York uh, professor geworden. En toen heb ik een klein artikel geschreven. Freud heeft een prachtig boek geschreven... over der Witz und seine Beziehungen zum onbewusten, De grap, de mop. En uh, de relaties daarvan tot het onbewuste. En toen heb ik een artikel geschreven... Jokes and their relation to social, re to social reality. Dus de, de relatie van moppen naar de maatschappij. Hè? De sociologisch, niet psychologisch. En dat was in 1967. sindsdien heeft me niet meer losgelaten... En weer een boek Ja, en dan, het was allemaal heel academisch. En dat uh, was met heel veel citaten en, en dure namen en zo. En dat heb ik nou niet meer nodig. Nu ik uh, met emeritaat ben, hoef ik niet meer academisch te schrijven. Dan wilde ik dus een essay schrijven, gewoon uit dus de losse hand. Uh, maar wel diepgaand, wel, wel een goede theorie over wat is nou humor en wat is nou lach. Daar wil ik het even over hebben, want uh, lachen zonder humor, dat kan natuurlijk. Gewoon in de lach schieten, uit zenuwachtigheid. Uh, zenu uh, zenu slappe lachen. ja. Slappe ja. Lach, of kietelen. Met... Maar kan het andersom ook? Is er humor waar je niet om hoeft te lachen? Nou, dan is er binnenpret. pret. Dus echt uh, uh, zeg maar Britse humor, stif upperlip. Dan word je geacht niet, niet in schateren uit te barsten, maar meer een binnenpret te hebben. Dus je dan inwendig lachen. Maar dat is heel uitzonderlijk. Zeker in Nederland kennen we dat eigenlijk niet, die subtiliteit. En over het algemeen is dus het lachen, uh, definieert een gebeurtenis, een uitspraak, hè, uh, een, een act uh, als, als humoristisch. En wee je gebeend als je dus een zaal hebt die uh, stijf naar je zit te kijken en niet lacht... Dan, dan sterft de humor, dan kun je echt inpakken. Of nog erger, als er iemand opgestaan is en zegt... nou, dat is leuk, dan gaat het weg. Dan moet je als uh, comedian opstappen, dan is het afgelopen. U geeft in het boek ook een soort historische schets... Ja. van ja, dat humor toch in al die decennia in Nederland een andere rol heeft gespeeld. Ja. We gaan even, even terug naar de jaren zestig. Dames en heren. De Vereniging heeft in Laans in. En is in 1938 opgericht. In 1939 waren huis. door de open wijn te stinkelenken. Twee, drie, de water. En de bestuursvergadering kwam tot de ontdekking. dat laatste hoog, bij Mathijs het over. Wie was het? Hermans, de voorzitter. Ja, dat, uh, ja, Hermans was een meester natuurlijk in, uh, in gelaatsuitdrukkingen. Je moet, je moet hem ook zien. De, de, de, de, de prachtige grimassen erbij. En de, de, de timing. Hè? De stiltes, dat vond ik zo knap. Eén keer heeft hij een act gehad die gewoon twee minuten lang niks zei. Dan had hij iemand opgezet, zijn sidekick... Hè? Die, die had die opdracht gegeven om zijn jas te halen of zo. En dan ging hij staan wachten op die jas. En dan liep hij zijn en weer wachten. En heeft hij bijna twee minuten lang niks gezegd. De zaal lag dubbel. En dan dat lachen definieert die act natuurlijk als, als humor. Want als je er gewoon nuchter naar gaat kijken, is het natuurlijk niks. En dat, uh, daar, daar was Herman natuurlijk een bespelen. meester in. Hij was een meester in het bespelen van de zaal. Timing. Timing is heel belangrijk. Heel ander fragment, ja. om het contrast duidelijk te maken. Ja. Bijvoorbeeld, laat. was ik naar de bioscoop geweest. En net heb ik een hele mooie film gezien. En die heette. Um, uh, Schinderles list, heette die. Ja, maar die is mooi hoor. Dit dus was een hele mooie, belangrijke film. Maar kijk, kijk de, mensen, de mensen praten altijd wel over de Joden en zo. Terwijl er nou, die Duitsers, dit waren ook geen liefertjes, hoor. Wat is dit? Ja, dat is natuurlijk op het randje, maar dat, uh, dat is een heel ander soort humor. Ah, dat tempo, dat zie je dus bij al die dat moderne. Teven ja, dat is te... ja, teven natuurlijk, ja. En je ziet dat uh, het tempo enorm toenemen. Uh, dat is ook bij Joep van het Hek, daar word je doodmoe, want je moet, je moet het echt volgen. En grap uh, gaat het over je heen. Uh, terwijl uh, kan en Zonneveld en Hermans ging dat veel langzamer... Hè, met pauzes erin en zo. Dus het gaat, en, en dan ten tweede het ik. Hè. Ik heb dit meegemaakt, ik vind dit en uh, ik beleef dit. Goetsman heeft zelfs een hele show gewijd aan zijn drugsverslaving. En, en heel goed, exhibitionistisch. Ja, heel exhibitionistisch, maar ook heel ernstig. En op een goed moment heeft u ook gezegd... ja, ik moet er toch eens wat humor in doen, want daar kopen mensen geen kaartje voor. Dat is heel grappig. Ja, dat is dus een typisch, typisch postmoderne uh, humor. En dat is het inderdaad? Op. Het verdwijnen van zeg maar, de klassieke caballetier, ja. de grote ja. drie... en de opkomst ja. van de stand-up comedian. Dat, ja. Wat zegt dat over een maatschappij? Nou, dat het. Uh, ik heb het wel eens genoemd, de staccato-cultuur. Het is, het is echt alles staccato. Hè? Dus heel snel, heel rap en weinig reflectie. En, de en, en uh, uh, zeg maar ook taboes doorbreken. Op een goed moment heb je dus waarden en normen die, die staan allemaal niet zo vast. Dus je moet echt grof worden. Wil je op goed moment mensen overtuigen dat toch echt iets wat grappig is. Hè? Dus een heel grove manier van, van optreden. Dat zie je bij Maas ook. en uh, ja, Wat oudere mensen van mijn leeftijd die, ja, dat die vinden dat eigenlijk helemaal niks. Maar ja, dan moesten ze geen kaartje kopen. Die hoeven er niet te komen. Waarom en die hebben, die hebben nog de dvd's van, van Hermans, die... en de Hermans. Ja, Dat kan, hè? En kan. Die zijn allemaal uitgekomen. Ja, mijn kinderen snappen er helemaal niks van. Het is helemaal tijdbepaald. Tijd bepaalt. Tijd Bij kan moet je natuurlijk de politiek van toen kennen en meegemaakt hebben. Dan is het leuk. Maar als je die niet kent, dan het, zegt het helemaal niks. Waarom we lachen heet het boek. Ja. Het komt morgen uit. Dank voor je komst, Anton. Dank. Ik, ik vond het een heel leuk gesprek. Fijn, ik ook. Aangenaam. in Rotterdam zit trombonist bij het concertgebouworkest Jurgen van Reijen. Goedenavond. Goedenavond. Wat hoorden we net, meneer van Reijen? U hoorde uh, Urbiplicity in ieder geval een stukje daaruit. Dat is een stuk uh, van de nieuwe uh, dvd-cd van het Nieuw Trombonen Collectief. En die heet 21 Trombones in the 21st Century. En u hoorde uh, jazz-solist Mark Nightingale, een Engelse uh, wereldberoemde jazztrombonist. En het is eigenlijk het nieuwe trombonencollectief, aangevuld met vrienden van ons uh, op de achtergrond. En het is een uh, project dat we afgelopen zomer hebben gedaan. Vanavond in ons festival is deze CD-DVD uitgekomen. Ja, want u bent een van de initiatiefnemers van dat Europese trombonenfestival. Ja. Waarom, waarom is dat nodig, een, een trombonenfestival? Je hebt al heel veel jazzfestivals en noem maar op. Ja, nou, omdat wij vinden... Wij zijn het uh, nieuw trombonecollectief. Uh, en als collectief organiseren we dit festival. En uh, wij vinden de trombone een geweldig, uh, fantastisch instrument. En wij uh, willen dat iedereen dat weet. En wij hebben soms het gevoel dat uh, nog niet iedereen weet... hoe mooi en hoe leuk een trombone kan zijn. Dus uh, dat willen we laten horen. En nee, dat... wij komen Ik... over de hele wereld. En ja. wij, wij nodigen mensen uit bij ons festival die wij denken... Uh, dat ze interessant zijn. Ja. En wat ik maak mezelf daarnet in de inleiding van het programma ook al een beetje schuldig aan om de trombone verdacht te maken door te zeggen van ja, dat associeer je met, uh, met carnaval, hè? Met, met, met dorps van Vargas, met Boenpapa Orkest. Ja, dat is uh, dat de associatie veel, uh, die veel mensen hebben en uh, daar is ook niks mis mee. Op zich, uh, de meeste trombonisten, ook die in uh, orkest als concertgebouw orkesten terechtkomen, die uh, zijn ooit begonnen in de harmonie van en Varen en dat is ontzettend leuk. Alleen, het is niet zo dat trombone alleen maar uh, red ik het, het hard kan met carnaval. Er kunnen uh, heel veel dingen mee. U heeft uw instrument uh, bij u in de studio, ja. maar nou, Laat eens horen hoe, hoe het komt dat trombone geassocieerd wordt met uh, hoempapa. Nou, het uh, meest bekende uh, soort trombone wat je hoort is een beetje uh, dat soort uh, geluiden. Maar het kan ook anders, hè? Het kan heel, heel warm en zwoel. Ja, je kunt een hele mooie melodieën opspelen. Je kunt. Uh, en het kan heel virtuoos. Je kunt snel. Een Dat soort dingen kunnen allemaal op een trombone. U speelt dat, geloof ik, sinds uw achtstal of zo. Hè? Ja, dat klopt. Waarom vindt u het zo'n geweldig instrument? Nou, waarom ik het toen zo'n geweldig instrument vond, weet ik eigenlijk niet meer. Ik schijn vanaf mijn vierde geroepen te hebben dat ik trombonnen wilde spelen. Maar uh, ja, het is me eigenlijk altijd blijven boeien, omdat het zo'n mooi warm geluid heeft. Het, uh, het is het instrument wat ook natuurkundig gezien het dichtst bij de mannelijke, menselijke stem zit. En je kunt er enorm mooi op zingen. En het kan toch ook heel spectaculair zijn als een trompet eh, schetteren... maar het kan ook als een, als een cello of een mooi warm wol klinken. Er kan heel veel mee en dat vind ik erg mooi. Toch is het dan onderschat, er zijn niet veel, de grote componisten... niet veel werken speciaal voor de trombone geschreven bijvoorbeeld. Nee, is een beetje, we hebben een beetje de pech gehad dat er precies in de, in de klassieke muziekgeschiedenis... Uh, in de tijd dat de grote componisten waren, dat de trombon een beetje op de achtergrond was. Eigenlijk onze, onze twee grote bloeiperiodes zijn uh, de afgelopen vijftig jaar. En echt de renaissance en barok, toen was de trombon heel belangrijk. Maar ertussenin hebben wij vooral in het orkest, in het symfonieorkest gezeten. Maar niet echt als uh, solo- instrument of kamermuziekinstrument. Maar er is wel heel veel muziek voor geschreven, maar we hebben helaas geen... Uh, Brahms tromboneconcert of een Mozart tromboneconcert. Dat is jammer. Of een Beethoven. Beethoven, Het lijkt me wel dat solotrombonisten trombonisten zijn bij het Concertgebouworkest. Zo'n goed orkest. Maar Zeker. Kom, komt u ooit aan de beurt? Want volgens mij, als ik een beetje kijk wat voor concerten er worden gegeven... zijn er maar heel weinig momenten dat je een trombone solo hoort. Nou, wij, wij spelen best veel, maar het is wel inderdaad zo dat je... in een symfonie uh, spelen wij minder noten dan, uh, dan een violist uh, of, uh, of een cellist. Maar uh, ja, wij, wij, komen, wij proberen als trombonist zelf altijd te denken... dat, uh, dat wij de kroon op uh, de symfonie zijn. Dus uh, er, wordt, uh, er wordt veel gespeeld en op het moment Supreme komen wij erbij. Maar er is uiteindelijk uh, toch best veel repertoire voor ons. Er zijn ook grote solo's in het uh, klassieke symfonie. Uh, repertoire. Maar inderdaad niet zoveel als voor sommige andere instrumenten. Wat worden de hoogtepunten op het uh, festival in Rotterdam? Nou, We hebben er vanavond alleen gehad, want het is er vanavond geopend door uh, hele spectaculaire uh, uh, trompetist, saxofonist en trombonist James Morrison. En die speelt ook nog morgenavond en zaterdagavond. Uh, morgenavond hebben we een uh, compositiewedstrijd. Ontzettend leuk. Die hebben we uh, uitgeschreven en tot onze grote verbazing zijn er 125 stukken ingestuurd. Voor uh, twee tot zeven trombones. En daar hebben wij de zeven uitgezocht. En die spelen we morgenavond. En daar wordt dan door een vakjury en door het publiek een winnaar uitgetrokken. En op uh, zaterdagavond spelen wij zelf als trombonecollectief. Als organiserend uh, ensemble. Een, uh, een groot concert met een aantal gastsolisten van het festival. Ga... Zondagochtend is er oude muziek. Barokmuziek. Zondagmiddag is er een braasband waarmee ze gesoleerd worden. is er van alles te doen. Ik ga even onderbreken, meneer Van Rijen. Want ik ga even de luisteraar zeggen dat vanaf volgende week op donderdag... een nieuwe vaste presentator van het Oog is. Namelijk Chris Keijnen. En dat morgen Thijs van der Brink hier zit. Zullen we nog een stukje laten horen, meneer Van Rijen? Graag. Wilt u spelen? Moet ik spelen? Oh, graag. Van Rijen, trombonist van het Concertgebouworkest... en het nieuwe trombonnencollectief over het festival in de Rotterdamse Doelen. Hartelijk bedankt, meneer Van Rijen. Graag gedaan. En uh, straks is er nog Casa Luna dus, van de NCRV... daarin een gesprek met de Leidse rechtsfilosoof Andreas Kinderging. Hij schreef de inleiding bij de Nederlandse vertaling... van de Topfields klassieker over de democratie in Amerika...